11 uur. NPO Radio 1 met Karel-Johan de Zwart. Na 11 praten we verder met Kees van Kooten, spraakmaker van de dag. Jasper van Kuik en Frits Pits is ook nog steeds hier. En aan dokter Media, Thijs Steeman vragen we of het echt zo slecht gesteld is... met de medicijnkennis van jonge artsen, zoals de kranten deze week melden. Nu is het NOS Journaal met Dorald Megens. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam... is het verhoor verder gegaan van Astrid Holleder...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 De politie heeft handelaren opgepakt die tienduizenden postpakketten met drugs over de hele wereld hebben verzonden. Ze verstopten de drugs in verpakkingen die ze zelf maakten met een 3D-printer, zoals make-up doosjes en inktcartridges. In Amsterdam zijn twee gewonden gevallen bij schietpartijen. Gisteravond raakte een man van 19 zwaar gewond in Nieuw-West. Vanochtend om 5 uur werd in Amsterdam-Noord een man beschoten op straat. Hij raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. En Bibian Mentel heeft op de Paralympische Spelen opnieuw goud gepakt. Eerder won de snowboardster al op de cross... en nu was ze ook de snelste op de Bengtslalom. Lisa Bunschoten pakt het brons. De kans is groot dat de spoorwegstaking in Frankrijk ook gevolgen heeft... voor de treinen tussen Nederland en Frankrijk... Gisteravond werd bekend dat de Fransen vanaf april drie maanden gaan actie voeren... zegt correspondent Frank Renaud. Door wordt een landelijke staking, drie maanden lang met steeds dezelfde procedure. Twee dagen staken, drie dagen werken, twee dagen staken, drie ja. dagen werken. In april, mei en juni dat gaat tot enorme verstoring op het spoor leiden. En de kans is heel groot dat het ook de Thalys tussen Amsterdam en Parijs... daar wel degelijk iets van gaat merken. Ja. De vakbonden in Frankrijk protesteren met een serie stakingen... tegen de hervorming van het nationale spoorwegbedrijf. In een aantal Braziliaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om een vermoord raadslid te herdenken. Marielle Franco werd woensdag samen met haar chauffeur doodgeschoten in Rio de Janeiro. Alleen al in die stad waren tienduizenden mensen op de been. De 38-jarige Franco was erg geliefd in Brazilië omdat ze opkwam voor onder meer vrouwenrechten en minderheden. Toen ze werd beschoten kwam ze net terug van een bijeenkomst waar werd gepraat over de positie van zwarte vrouwen. Wie er achter de moord zit, is niet bekend. Wel wordt rekening gehouden met een politieke afrekening. Het weer bewolkt, af en toe regen. In het noorden gaat die regen over in sneeuw. En vanmiddag is dat ook het geval in het midden van het land. In het noorden wordt het vandaag 2 graden, in het zuiden nog 10. Morgen in het zuiden soms lichte sneeuw, op andere plaatsen droog. En de maxima morgen rond het vriespunt. Dennis hoest bij Eindhoven. Bij Eindhoven is de A67 nog steeds dicht. Tenminste vanuit Antwerpen naar Eindhoven door dat ongeluk bij Eersel. Nog steeds omrijden via Breda en Tilburg. De andere kant op kan je er wel langs via de vluchtstrook. Maar moet je ook rekening houden met wat vertraging. Dan bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad. Tussen Sloterdijk en het Koenplein. Twee kilometer door een spoedreparatie. De rechterreishoek is dicht. A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar staat bij Ravenstein. Vijf kilometer door bergingswerk. Tien minuten extra en een kapotte Auto op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Zorgt voor 8 kilometer file tussen Heerden Zuid en Apeldoorn Noord. De vertraging is hier een kwartier. Meneer? Hm? Meneer? Ja? Uh, is er iemand die mij misschien verder kan helpen met stucadoorsprofielen? Uh, ja, we hebben mevrouw Driesen, meneer Smit, mevrouw van Dieperbeek... mevrouw van der Schoot of anders mevrouw van den Heuvel, meneer Vogels... mevrouw van Zelst en natuurlijk meneer van den Broek. Al is die helaas even op vakantie, maar je mag hem natuurlijk altijd even bellen.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 NPO Radio 1, kro NCRW, Carl-Johan de Zwart, Spraakmakers. Aan tafel nog steeds Jasper van Kuikabaretier, Frits Pits taalmeester zeg ik maar even, en uh, nog steeds aan tafel... cabaretier en schrijver Kees van Kooten. Hij stelde samen met Wim de Bie een compilatie-uitzending... samen over het thema Natuur als afsluiting van de Boekenweek. En dat programma wordt uh, morgen uitgezonden. Daarom zit hij hier nu aan tafel. Frits, um, ik wil toch nog even terug met je naar de taal. Want ja. Ja, als er één duo is, of één uh, hoe uh, cabaret-duo... dat de taal heeft verrijkt, kun je uh, rustig zeggen... dan uh, is ja, dat uh, Van Kooten en de Bie. Ja, ja die, uh, er is een prachtig boekje verschenen. Dat weet Kees ook wel, 1999 van Ewoud Sanders Taalhistoricus, Jemig de Pemig heet ja, ja. het. Waarin alle begrippen en alle termen... die Van Kooten en de B hebben geïntroduceerd... in de loop van de jaren... Eh, staan opgeschreven met eh, alle, alle uitleg erbij. Ik noem doemdenken. Ik noem natuurleuk. Dat vind ik zelf een heel erg mooie. Omdat uh, het, het, het verschil maakt tussen mensen die net doen alsof ze leuk zijn. Maar die vanuit zichzelf leuk zijn. De positivo's. Uh, winter klaar Ik zeg nu iedere winter dat ik de tuin winter klaar moet maken. Ja. Dat is uh, voor, uh, voor de tegenpartij nooit gebeurd. Ik ben genoemd. Uh, professor Dr. akkerman de regelneef dat is ook uh, het staat ook allemaal in vandalen hè? Uh, stoont als een garnaal dus als iemand uh, veel gebloot heeft maar nou, dat is ook nog een mooie. mooi ja, uur doorgaan nou ja oudere jongeren mozes kriebel hou je de buiten kok uh, het is te veel om op te noemen en natuurlijk heb je de taalkundige ei e. kipping hoe is het met hem kees hij heeft een uh, voorwoord geschreven bij het uh, boek Stoeptegelboek Karavracht de Pennenvruchten. Ja. En dat is het laatste wat ik van hem gehoord oh, ja? heb. Oh ja, je hebt er verder niet meer. Want, ik, want hij schrijft ook sonetten. Ik ja. heb een sonet van hem gelezen. Maar ja. ja. de ennen, waar ook ja. tussen. Want hij ergert zich soms wel aan. Ja, maar op een vervelende manier hoor. Oh, ja? Alle slakken zout legt hij. En uh, nee, ik, ik, ik, ik was blij dat hij dat voorwoord heeft geschreven. Maar ik, ik hoef verder niks met hem te maken. Nee. Nee, nee, want uh, mag ik één stukje citeren uit het sonet. Mij wordt halstarig en Piet Lutigheid verweten. Ik zou te nauwletend zijn, al te attent en accuraat. Maar wordt een letter onherroepelijk weggevreten? Dan is dat rijksschuld taalverkrachting door de staat als één. Mm -hmm. Herinner je dat? Ja, ja, ja. dat heeft hij over die dubbele s en ja. zo. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, maar veel belangrijker vind ik bijvoorbeeld het totaal verdwijnen en het verkeerd gebruikt worden van de apostrof. Is je dat niet opgevallen? Ik zag Tegenwoordig? Ja, een grote, ja, grote dus over Prins ja. in uh, ja. Ja. ja. En daar staat dus Prins en dan apostrof, uh, biografie. Ja. Wat doet dat uh, ding daar? Prinses moet dat dan zijn. Ja, apostrof ja. S ja. of apostrof weg. Maar die apostrof die vervangt nu de S gewoon. Moeten we ja. eens opletten. Zijn ja. er verder eigenlijk op dit moment, als we even kijken naar het taalgebruik van nu, hè, meneer Van Kooten, uh, uh, zijn er zijn er dan woorden, uitdrukkingen. Uh, die u inspireren of, of juist waar nou u zich ja, aan en, me, Misselijk maken eerder, hè? dat heeft iedereen natuurlijk. Het woord urgentie, het, alles is urgent. Ja, het is niet meer alles nu urgent. Ik heb ook nog geen ja. vervangend woord gelezen, maar een, een, een, een stuk of een uitzending of, of dit gesprek moet, moet een zekere urgentie hebben. Ja, leg het anders ja. uit. En een zekere en transparantie. Transparant, en wat vinden we doorrijd. van de transitie? Ja, ja, ja, ja. duurdoenerij is het. Hè? Ja. Ja. Goed, in de laatste uh, periode van jullie televisiewerk. Ik ga even. Uh, we zijn een beetje in de actualiteit uh, belandt. En daar ging eigenlijk ook, ik op de week altijd over. Hè, over de actualiteit van de afgelopen week. Uh, was vaste prik, natuurlijk voor de zondagavondkijkers. Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije willen liever vandaag dan morgen in de NAVO. Maar hoe staat het met de andere Oostbloklanden? Dat vragen we aan de Oost-Europa-deskundige dokter Klavan. Goedenavond ja, dokter Clavan. Ik uh, denk ja. dat Polen. Hongarije, ook tsjech okay. eh, liever vandaag dan morgen in de NAVO zouden willen. Daar moet ik zo blij mee zijn, hè? ...die voorstellen van de Oost-Duitse premier Hans Modroff... ...voor de hereniging van de beide Duitslanden. Burgemeester Van Tijn. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hoe voelt u zich nu, uh, meneer Van Tijn? Ik uh, voel me beter dan ooit... ...omdat ik uh, geloof dat deze spektakelblokkade... ...eens te meer heeft uh, bewezen dat Amsterdam een uh, unieke stad is. Hey, oh, oké. oh. oh Komt Pilsje, terug, u op de afvrijden. Om, om uh, half negen, Dirk. Dirk, ik luister nou eens even. He? Ik behandel hier de essentie van ons thema. Uh, en dan, de, dan, moet... de, dan heb je die lange loop. De essentie, rot oh, gaat eruit. Ik vond niet dat ik je nou een hoe kookt de pussie? Hij heeft een kookte brij op. Zijn er momenten in uw leven, in uh, uh, het huidige leven, dat u denkt: uh, nu, nu zou ik het liefst met uh, Wim ergens naartoe rijden en een vlammende sketch opnemen uh, over het nieuws? Is die behoefte er nog? Uh, ja, maar dan bellen we. En dan uh, oh, ja. improviseren we wat alleen voor onszelf. Uh, ik zou wel graag met Wim nog eens even terugkeren naar het Concertgebouw. Waar uh, Sonny Rollins speelde. En de tune, patapata, pata, pata, ja. pata, saxofonist, was is dat, toch? van Sonny Rollins. Ja. Duke of Iron. En hij zette dat nummer in, in het concertgebouw. En er ging een gejuich op. En hij begreep niet waarom. <lacht> <lacht> hij begreep niet waarom. Oh. Ja, daar zou ik graag met Wim naartoe gaan. Wim. En, wat, en, en wat is er een nieuwsgebeurtenis? Wat, wat is de laatste keer dat u met Wim uh, heeft gebeld... en uh, waar jullie het over hebben gehad? Van ja, daar zouden we eigenlijk wel mee moeten doen. Uh, ja, dat was... Uh, eergisteren hadden we het uh, over dat uh, bed and breakfast, wat ik al zei. Dat was ja. de laatste oh, dat keer. Was de laatste en ineens prikkelde dat. En dan kunnen we toch wel een uurtje bij elkaar uh, aan de lijn hangen, hoor. En, en dan, oh ja, maar wacht even. En dan moet hij, en, enzovoort. Ja, ja. Ja. Zijn er uh, personages uh, van deze tijd, ik denk bijvoorbeeld... Uh, nou, niet geheel willekeurig, maar aan Geert Wilders, Thierry Baudet... mensen die uh, het debat uh, nou ja, op een bepaalde manier bepalen op dit moment... die u inspireren? Uh, inspireren wel natuurlijk, of irriteren. Wat zou je nu doen met Geert Wilde? Nee, nee, maar dat, dat, is, dat is puur theoretisch. Dat kan niet. Hè? Hmm. Als je 30 uh, bent, kan je met een grimeur als Arjen van der Geijn 60 uh, worden. Maar het omgekeerde kan niet. En het wordt tragisch. Ik heb altijd het ontzettend de, het tragisch gevonden, Frits. Dat weet je ook wel. Dat Toon Hermans op een gegeven moment de Beatles ging nadoen. Weet je nog? Hmm. Ja, het is een dat gevaar is Nou ja, Het is laatste, het laatste, het laatste optreden van Wim Kan, Ja, dat, uh, ja, met dat, uh, ja, maar dat heb ik. heb ik nee. eigenlijk nooit willen zien. Nee. Omdat, nee. omdat. Dat is een van mijn helden. En ik uh, had gehoord dat dat heel slecht was. En ik wilde dat gewoon niet zien. Nee. nee. Ja. nee. Maar meneer Van Koten, is het ook zo dat misschien de politiek, de politici zijn veel geprofileerder? Hè? Ze zijn wat, wat, misschien wel wat extremer dan in uw tijd. Maakt het, zou dat het ook lastiger maken om ze te parodiëren of juist niet? Nou, ik denk het wel. Ze zijn niet zo extremer en, en persoonlijker geworden. Ja. Ik vind in tegendeel dat ze heel veel technieken van elkaar overnemen. En dat het één uh, truc is van niet antwoorden op een uh, redelijke vraag en doorheen draaien. Dus hetzelfde mechanisme dat nog steeds. Hebben ze allemaal, ja. Dat is allemaal, dat mechanisme, bijna ja. allemaal. En de toon van het debat, de, de hardheid? Uh... Ja, het is geen briljant Engels parlement, hè? Er is niet uh, iemand aan wiens lippen je hangt een, een kwartier lang. Een, een echt bewogen, iets... iets Frans Timmermans. Frans Timmermans, maar ja, die zit niet meer in het parlement. Maar nou, die, dat is wel iemand die ik ja, rhetorisch heel... En weet je, weet je wat de pest is? Nu zeg je Frans Timmermans... en dan denk ik, ja, dat is hartstikke goed... dat Roda JC-fanclub uh, <laughs> gedrag van hem. Uh, hartstikke goed, sympathieke man, talenwonder. Maar omdat alles zo verrot en dubbelzinnig en, en opportunistisch mm. is... vrees ik ook dat volgende week zal blijken... dat Frans Timmermans wel degelijk achter die benoeming zat als vriend van Jonker van Zilma, ja precies ja. daar ben je zo bang voor hè je hoort dat bericht we zagen net hier op uh, teletext uh, uh, woedende mensen in Madrid de straat op wegens dood uh, illegale uh, straatverkoper je eerste reactie is uh, oh fijn dat die mensen kwaad zijn geworden. Dat een illegale straatverkoper... die al zes jaar illegaal daar was... door de politie is achtervolgd en doodgebleven. En dat ze daar voor de straat op gaan. Dat worden al positieve berichten. Ja, ja. Daar ben je al blij mee, met zoiets. Terwijl het eigenlijk maar er staat dan er onder twee schietpartijen in Amsterdam. Denken: oh mijn hemel, dat zal toch niet... met de zaak Holleder te maken hebben. En, enzovoort wordt. Gaat dat door? Gaan er meer vallen? Het is hartstikke moeilijk. Ja. Jeuk uw handen wel, of... Of is dat, is dat niet meer, is dat voorbij en Om, heeft de leeftijd eigenlijk uh, de overhand genomen in dat opzicht? Nou ja, misschien? Je, je bekommerdheid, uh, zei Montaigne, dient zover te strekken als één dagreis per paard. Ja. Dus uh, heb uw naaste lief en interpreteer dat naaste dan ook als meest naaste. Ja. En die vliegende mieren bijvoorbeeld, daar moet je voor opkomen. Ja. Maar ook voor die hagedissen. Ja. Goed, het werk van, uh, van u, van Kees van Kooten, komt ook voorbij bij Dr. Media. Dr. Media. Ik sta hier in het laboratorium van Brock <coughs> Charles Hacking. En die heeft de ontdekking gedaan van de trotuarinepil. Dat is deze pil. En dat is een pil die de ontlasting in de eigenlijke hond verbrandt. Dus dat de ontlasting niet uit de hond op straat komt... maar dat in de hond een kleine brand ontstaat. En die verbranden de ontlasting in de hond, zodat wij de vuiligheid niet langer op straat hebben. En de hond zelf als een verbrandingsoven functioneert kosteloos voor zijn eigen viezigheid. Ja, toch mooi en fijn om met een fragment van Kees van Koot... het bruggetje te kunnen maken naar Dr. Media. Thijs Steeman, goedemorgen. Goedemorgen. Want deze uh, trottoirine-pil uh, ja, bestaat natuurlijk niet. Uh, dat weet ik zelfs nog. Uh, artsen weten dat ook natuurlijk. Maar de kennis van medicijnen is niet bij alle artsen even goed. Hè? Sterker nog, medicijnkennis bijna afgestudeerde arts is belabberd. las ik in het AD. Nou ja, en niet alleen het AD. Eigenlijk vrijwel alle media die, uh, die, die kopten daarmee of schreven daarover. En dat is gebaseerd op een promotieonderzoek van een farmacoloog die deze week promoveert die heeft heel veel onderzoek gedaan naar hoe je nou het beste artsen kunt onderwijzen om uh, medicatie voor te schrijven ja. en uh, hij heeft dan in europa bij uh, bijna en pas afgestudeerde artsen gekeken van nou hoeveel weten zij nou van uh, medicatie voorschrijven en dan zie je eigenlijk dat uh, ja, dat 45% eigenlijk nog nooit uh, daar ervaring mee had uh, maar dat is Wel een duidelijke kanttekening bij te maken dat het voornamelijk gaat over artsen in Europa. Um, dus, uh, en daar bleek eigenlijk met name dat dat in Zuid-Europese en Oost-Europese landen, dat daar ja. meer het probleem is. Ja, toch is het niet echt een geruststellende gedachte. Zo um, nou, als ik kijk, als je dan verder graaft naar nou, waar zit hem dat in, dan ja. uh, zie je wel verschillende soorten onderwijs. En dan is het inderdaad dat het veel meer uh, Klassicaal is er met hoorcolleges in dat soort landen. Maar in Nederland zijn we al jaren veel meer interactief bezig. En dat, het, dat je eigenlijk als geneeskundestudent al vanaf het eerste jaar daarmee bezig bent. Uh, en sterker nog, als je, nou dat heet dan semi-arts, als je bijna arts bent, dan schrijf je wel medicatie voor. Maar dat wordt altijd nog geaccordeerd door, uh, door, uh, door een uh, superviserende arts. Ja. Ja. Um, uh, moet ik nou als patiënt, nou ja, me zorgen maken uh, als ik een jonge arts voor me krijg? Moet ik dan denken, oh jee. Nou, ik weet niet eens of je jonge arts is. Ik denk dat het is wel zo dat medicatie voorschrijven is wel een gevoelig proces. Maar daarvoor zijn er wel heel veel stappen in dat proces waar controles plaatsvinden. Er zijn apothekers die meekijken. Er zijn heel veel ziekenhuizen die tegenwoordig echt medicatieteams hebben die bijna letterlijk op jacht gaan door het ziekenhuis om te kijken of medicatie goed voorgeschreven wordt. Dus ik zal me niet daar... Als je dan een goede medicatie opschrijft, dan moet je ook nog dat handschrift ontcijferen. Je ziet hier mijn aantekeningen in dat, uh, dat uh, je dat zou zeggen dat lezen? is. Uh, nou, ik kan oh. het prima lezen, maar het is wel zo dat tegenwoordig alle medicatie uh, uh, niet meer. Uh, je mag geen recepten meer geschreven maken. Oh. Het wordt allemaal uh, gaat om met de computer. Ja. Liet, liet het meer. onderzoek ook zien of het nou door de tijd heen. Want dit klinkt natuurlijk heel alarmerend. Maar ik mm -hmm. vraag me nou altijd af of het twintig jaar geleden beter was. En dat zijn de artsen die we nu aan ons bed hebben. Nou, dat heeft dit, art, uh, dit onderzoek niet laten zien. Het is uh, echt iets van de laatste jaren. En er werd ge vooral gekeken over heel Europa verspreid, dus verschillende. Dus Tussen verschillende landen. Okay. Ja. Goed, ander uh, nieuwsbericht van gisteren. Want uh, de klachten van de q koorts worden alleen maar erger. Uh, ondanks intensieve behandeling uh, houden patiënten jaren na de besmetting klachten. Die bovendien zelfs kunnen verergeren. Ja, dat klinkt behoorlijk ernstig. Het is dus echt een... een, een dat heet dan een progressieve ziekte. Ja, dat lijkt wel eigenlijk zo. Hè. Dus het AD kopte daarmee. Vervolgens zag je ook dat uh, de NOS dat overnam. Ik zag gisteren, toen ik dit voorbereidde... kwam op het NOS-journaal bij de intro voorbij... dat uh, Q-coorts patiënten ja. komen niet van problemen af. En dan zag je ook een plaatje van iemand... die uh, ja, meelijkwekkend op een uh, bank uh, aan het liggen was. Maar ja, waar komt dit nou vandaan? Uh, de Radboud UMC heeft een nog lopend onderzoek... waar, waar ook nog geen resultaten uh, echt van inzichtelijk zijn. Dus er heeft nog geen publicatie plaatsgevonden. En zij vervolgen eigenlijk mensen die ooit q koorts hebben gehad en er zijn er drie categorieën patiënten uh, twee kleine categorieën van 5 en 10 procent dat zijn mensen die chronische koorts hebben uh, en andere met vermoeidheidsklachten die uh, groepen hebben inderdaad uh, nou, Als je kijkt naar de vermoeidheidspatiënten, die hebben uh, wel continu klachten. Maar dat blijft eigenlijk over acht jaar stabiel. Mm -hmm. En de mensen met chronische koorts, dus 5% is dat, die uh, worden wel slechter over de tijd. Maar als je naar de grootste groep kijkt, dus dat is 85%, ja. dat zijn mensen die ooit Q-koorts hebben gehad. Uh, die hebben vervolgens helemaal geen klachten meer. En die rapporteren ook gedurende al die jaren dat het steeds beter met hun gaat. Oh, Oké, okay. dus dat had ook naar aanleiding van dat onderzoek, uh, uh, nou ja, hadden de kop in de media ook kunnen zijn: de meeste Q-koorts-patiënten voelen zich steeds beter. Ja, en dan misschien nog aangevuld met dat het voorlopig onderzoek was. Maar Bizar. dat zou mijn, uh, mijn kop geweest zijn. Wat had jij erover ja. gezet. Nou, dat, ik denk dat dat wel meer de lading dekt. Ja. Oké, okay, ja. goed. Jij bent dan ook een jonge arts. Uh, <laughs> ze zeggen het. Ja. Dankjewel Thijs Steman, Dokter Media, voor uh, je komst naar de studio. En ik ga ook bedanken Jasper van Kuik, spraakmaker van deze dag. Frits Pits van het taalteam en Kees van Koten. Hartelijk dank voor uw komst. Uh, naar de studio, het was mij een genoegen. Morgenavond de uitzending dus, van het Simplistisch Morgenavond, Verbond. Tja, Thema uh, natuur. 5, 5, 9. Aan de andere kant is uh, Victor Mits En... Oh. Nog iets. Nog iets. Gewoon nou, verdwijnt terug. Ja. We gaan ja, gewoon ja. Ja, we gaan <laughs> gaan kijken. Bedankt, Kees van Kooten. Oké, okay, graag gedaan. Een nieuwsupdate via de NOS in Castricum heeft een amateurhistoricus de resten van een kasteel... diep onder de grond ontdekt. Dat ligt 750 meter verwijderd van de resten van kasteel Kronenburg. Hans van Wenen heeft die ontdekking gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u daarop gestuurd? Met een, uh, met een schep? Nee, zeker niet. Nee, bij toeval. Ik uh, was op zoek naar uh, informatie over Castricum in de vroege middeleeuwen, dus de periode van 500 tot 1000. En daar zijn weinig geschreven, uh, geschreven bronnen uit die tijd. Dus ja. Ik ben aangewezen op andere bronnen. En een van die bronnen is, uh, zijn veldnamen die bekend zijn uh, uit het oudrechtelijk archief van Castricum. Ja. En daarin, uh, ik ben op zoek gegaan naar namen die duiden op hoge plekken, omdat dat. Waar we mensen het eerst gingen wonen. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld de Hoge Berg of de Hoge Akker. Maar ik kwam ook uh, percelen tegen met de naam Werf. En in het bijzonder werd ik uh, mijn aandacht getrokken... ...door een perceel met de naam Heenwerf. En daar ben ik verder naar op zoek gegaan. toen bleek er een akte te zijn in uh, het Noord-Hollands Archief in Haarlem... ...uit 1338 waar uh, sprake was van uh, ja, het inleengeven van een stuk grond. En toen ben ik verder gaan kijken op het internet... naar andere uh, voorbeelden van het voorkomen van de naam Heenwerf. Ja. En toen zag ik dat daar meestal een kasteel op staat of in de buurt staat. En ja. Toen ben ik verder gaan zoeken naar andere veldnamen rond die locatie. En toen kwam ik tegen uh, de Voorhof, oude Werf, Heenwerf. Uh, Hofvennen, een laan. En dat lag allemaal bij elkaar. Ja, en meneer Van Wenen, wat, wat, wat is dit voor een kasteel? Moet ik me voorstellen, uh, nou ja, de, de, de muren en de vier torens? Zeg maar dat klassieke beeld? Nou ja, dat weten of we. Een cliché natuurlijk. bijna. Wat we weten is dat uh, die akte uit 1338 dateert. En daarin staat dat Jan van Polane, ridder, aan Klaas Herendirkszone zijn uh, land in leen geeft. Ja. En hij heeft op dat moment, die Klaas Here Dirkzoon... heeft op dat moment daar al een huis op staan waar hij in woont. Met een heenwerf. En hij mag er ook op, verder nog op maken wat hij wil. En er is ook een laan en een akker in de buurt. Dat staat allemaal in die akte uit 1338. Dus ja. toen bestond dat huis al. Ja. Nou ja, uh, we weten niet precies hoe het eruit zag... Uh, nee. Misschien dat de metingen die gisteren zijn verricht daar nog wat meer duidelijkheid over gaan geven. Ja, maar en, en je zou zeggen, uh, graven dan nu om te kijken hoe het eruit ziet, toch? Absoluut ja. niet. Dat is helemaal oh. niet nodig. Er hoeft geen <laughs> schep de grond in, dat nee. pak zelfs ook niet. Nee. Nee, je kunt dat tegenwoordig is een archief, hè? grond. Ja, ja. ja, dat moeten we voor de toekomst bewaren. En je kunt tegenwoordig met nieuwe technieken, zonder dat je een schep in de grond zet, heel veel te weten komen over wat zich daaronder bevindt. En dat is gister, okay. gisterochtend gebeurd met uh, weerstandsmetingen. Toen zijn er ook uh, gracht, grachtenstelsels aangetroffen. En op één plek waarvan we uh, dat, dat daar een vierkante gracht heeft gelegen, daarbinnen zijn andersoortige metingen verricht in de middag. Ja. Met uh, e e elektrische weerstandsmetingen. En de beelden daarvan moeten meer detail gaan geven. Maar die zijn dus nog niet uh, bekend. Oké, okay. hartelijk dank Hans van Wenen. Ik moet het hierbij laten, uh, amateur historicus. En hij vond de resten van een kasteel diep onder de grond bij Kastikum. En dat is dan op vrijdag, uh, wat we dan maar even noemen, de finale. En die gaan wij spelen met Arnold Biesheuvel uit Houten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, de score is 91 punten. Nou, ja, wat, wat is uw gevoel erbij? Is dat haalbare kaart? Of nou, ik heb een het jaar geleden op... meegedaan, dan had ik een 77. Ja. Dus het zit een beetje in de buurt. Ja, nou, we gaan eens kijken hoe ver we komen. Daar komt ie. En dan de Britten. Die staan niet alleen in hun aanklacht tegen Rusland. We do hold Russia culpable. Ze krijgen steun van Duitsland, van Frankrijk en van de VS. For this brazen, brazen act. In een gezamenlijke verklaring eisen ook zij uitleg over de zenuwgasaanval... op dubbelspion Sergei Schipal in Salisbury. De Britse maatregelen tegen Rusland hebben inmiddels tot een reactie geleid. Moskou wil een aantal Britse diplomaten uitzetten, maar zegt nog niet hoeveel. Ja, de NAVO steunt het Verenigd Koninkrijk in haar diplomatieke ruzie met Rusland. Die draait om de vergiftiging van een dubbelspion. Vraag 1. Wie zei gisteren namens de NAVO dat het gedrag van de Russen een bedreiging voor de vrede is? Stottenberg. Dat is goed. Secretaris-generaal Stottenberg zei dat tijdens het eerste offensieve gebruik van zenuwgas. Dat dat dit is op het Europese grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog. Vraag 2. Ondertussen maakt men zich in Rusland op voor de presidentsverkiezingen. Wanneer vinden die plaats? Die vraag moet in school blijven. Nou, het is al vrij snel, aanstaande zondag namelijk. Um, vraag 3 is een fragment, luister even hiernaar. Paralympisch kampioen, 2018. Op de bank slalom in Pyeongchang zetten ze de snelste tijd neer. Vijf weken, zes weken geleden, had je dat toch nooit kunnen denken? Nee, nee, dat klopt. Nee, had ik echt niet durven dromen. En daarmee bleven ze de Amerikaanse Brittany Curry voor. Wacht weer een medal op, dan mag je die medaille in ontvangst nemen. Ja, te gek. Ja, vraag 3. Nederland is goed bezig op de Paralympische Spelen. Vanochtend pakte Team NL weer een gouden medaille. Welke Nederlandse pakte voor de tweede keer goud? Brian Mentel. Dat is goed. De snowboardster won op de banked Slalom. En eerder won ze ook al op de Cross. Vraag 4, Op hoeveel medailles staat Nederland nu? Zeven. Dat zijn er zeven. Ja, drie keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Vraag 5 is weer een fragment. De vraag is heel simpel. Wie is hier aan het woord? Een geweldig opsteken voor Nederland. Een geweldig opsteken voor Rotterdam. Ik zal zo meteen voor de Rotterdamse vestiging een bos bloemen bezorgen. En ik verheug hebben binnenkort op een gesprek met de top van in uw leven. Wie was dat? Geen idee. Het was Ahmed Abu Talib. Hij reageerde gisteren verheugd op de keuze van Unilever... om het hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen. Vraag 6. Door die keuze van Unilever is in de Tweede Kamer... een discussie opgeleid over het afschaffen van een bepaalde belasting. Verschillende linkse partijen willen dat die afschaffing niet doorgaat. Om welke belasting gaat het? Het gaat om de belasting op topsalarissen. Op salarissen. Nou, het is de dividendbelasting. Uh, dus dat kan ik helaas niet goed rekenen. Het afschaffen van die belasting was bedoeld... om Bedrijven naar Nederland te lokken, maar nu Unilever uit zichzelf al komt, is dat niet meer nodig, vinden onder andere de SP GroenLinks en de PvdA. Vraag 7: dat is die vraag waarbij we de score naar een hoger niveau kunnen tillen, namelijk de hint. Daar komt ie. 4. Ik verdien momenteel geld als zand. 3. Wat begon met Portugal, had wat mij betreft moeten eindigen tegen Engeland. St stop. Het niet snijden. Zou het? Voor twee punten is de aanwijzing... mijn 133ste Interland was definitief de laatste... en voor één punt ik baal ervan dat ik geen kans krijg... om een afscheidswedstrijd te spelen als international van Oranje. Nou, dat is inderdaad vrij duidelijk. Hè? De, het goede antwoord is Wesley Snijder. Dat betekent dat na de eerste ronde uh, de score is 6 uh, en dat u 16 vragen nodig heeft in die tweede ronde... om uiteindelijk als winnaar uit de bus te rollen deze week. Zullen we gaan kijken uh, of dat gaat lukken? Ja. Komt aan. De Nationale Nieuwsquiz. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de hoeveel mensen last heeft van slaapproblemen. 1 op de 5. Dat is goed. Minister Van Nieuwenhuizen neemt de ring rondom welke stad op de schop? Amsterdam. Dat is goed. De OM hield deals geheim die gesloten werden rondom het proces tegen welke crimineel? Holleder. Dat is goed. Welke partij doet een nieuw voorstel om onverdoofd slachten te verbieden? Uh, Partij voor de Dieren. Dat is goed. Hoe heet de captain van No Surrender... die niet meer met justitie wil praten? Pas. Hen Kuipers. Axo topman Buchner heeft 5,5 miljoen euro gekregen... voor hoeveel maanden werk? Zeven maanden. Dat is goed. Welke Nederlander scoorde gisteren voor Lazio Roma in de Europa League? Uh, de Pai. Stefan de Vrij. Welk land zou bemiddelen, willen bemiddelen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea? Zweden. Dat is goed. Een man in Spanje is opgepakt... omdat hij de kop van wat voor katachtige te koop aanbood? Weet ik niet, pas. Een, een lynch. Een olieraffinaderij in welk land werd getroffen... door een cyberaanval die moest leiden tot een explosie? Saudi arabië Dat is goed. Wie moet volgens Frits Bolkenstein de opvolger worden van EU-president Tusk? Rutte, Mark Rutte. Dat is goed. Welke gemeente overweegt een lokale vliegtaks? Uh, Eindhoven. Dat is goed. Welke organisatie legde gisteren... een net vol zwerfafval neer bij de Tweede Kamer? Pas. Dat was Greenpeace. Voor de kust van welke Nederlandse eiland... is een uniek koraalrif ontdekt? Uh, Saba. Dat is goed. Het Verbond van Verzekeraars wil dat er een zwarte doos komt. In welke vervoersmiddelen? Uh, trein. Auto's. Voor welk atletiek onderdeel kiest Nadine Visser... die tot voor kort Meerkamster was? De, de horder sprint. Hordelopen. Een VVD-raadslid uit welke plaats moet gisteren... na één vergadering alweer afscheid nemen? Welke was. plaats? Alphen aan de Rijn was het goede antwoord. Nou... Heeft u het gered of niet? Dat is dan de vraag natuurlijk. Nou, die 16 had ik niet. Die 16 niet, hè? Nee, nee, nee, het waren er 11. Uh, en dat betekent dat uh, de score uitkomt op 66. En Corine Bos, de winnaar, is deze week met 91 punten. Gefeliciteerd, ja, Corine. Ja, goedemorgen. 300 euro ja, komen jouw kant op. Fijn, dankjewel. Ik weet een leuke bestemming voor. Dus dat ja? komt goed. Wat ga je ermee doen? Jazeker. Ja, maar... nou, volgende week ben ik jarig en ik geef oh. een groot feest, dus okay. daar gaat het naartoe. Nou, heel goed. Uh, de drank kan worden ingeslagen, dan nu uh, 300 euro. Precies. Oké, okay, fijne ja. dag nog en uh, geniet van dit uh, succes. Dat was het uh, wat betreft deze spraakmakers. Zometeen Sven Kokkelman met 1 op 1. Keljo, goedemorgen. Goed Wij gaan het hebben over slapen. Het is Wereldslaapdag namelijk en 1 op de 5 slaapt slecht, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor ja. de Statistiek. Wat kunnen we daartegen doen uh, en wat niet? Els van der Helm is... Slaapdeskundige. En met haar ga ik zometeen praten. Blijf wakker, zometeen. Eén op één. NPO Radio 1. Klaar wakker ook door Walt Megens met de hoofdpunten van het nieuws. De man die gisteravond zwaar gewond raakte bij een schietpartij is overleden. Werd neergeschoten in Nieuw-West in Amsterdam. Ook vanochtend om vijf uur werd de man in Amsterdam op straat beschoten. Het gebeurde in Amsterdam-Noord. Die man raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. De Partij voor de Dieren doet een nieuwe poging om onverdoofd slachten te verbieden. Partijleider Tieme heeft daarvoor een initiatiefwet voorgelegd aan de Raad van State. In die wet wordt geregeld dat dieren voordat ze geslacht worden altijd moeten worden bedwelmd. De uitzondering die geldt voor halal en koosjeslachten zou moeten worden geschrapt. Politie heeft in Amsterdam handelaren opgepakt die tienduizenden postpakketten met drugs over de hele wereld hebben verzonden. Ze verstopten die drugs in verpakkingen die ze zelf maakten met een 3D-printer, zoals make-up doosjes en inktcartridges. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken is voor een onverwacht bezoek in Zweden. Officieel wil hij de betrekkingen tussen beide landen aanhalen. Maar mogelijk heeft dat bezoek ook te maken met overleg tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Ik begin onderaan mijn lijstje, want de A67 Antwerpen-Eindhoven is nog steeds dicht bij Eersel. Het omrijden via Breda en Tilburg voorlopig nog. De andere kant op kan je langs via de vluchtstrook. Bij Amsterdam vielen door een spoedreparatie op de A10 West richting Zaanstad. Voor het Koenpleinstad twee kilometer vielen. A20 richting Gouda bij Moordrecht. 5 kilometer door een spoedreparatie. 20 minuten vertraging daar. A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. 7 kilometer en een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A59, Syrixé-Os, wordt knooppunt hooi Een kwartier vertraging. En ook dat komt door een spoedreparatie. NPO Radio 1. KRO NCRW, 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het is Wereldslaapdag. En juist vandaag blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat 1 op de 5 Nederlanders slecht slaapt. Dat wil zeggen, moeite heeft om in slaap te vallen dan wel door te slapen. En 1 op de 10 van u zegt zelfs heel veel of veel slaapproblemen te hebben. De adviezen zijn inmiddels talrijk. Geen smartphones of tablets vlak voor het slapen gaan. Geen televisie, licht uit en vooral ook geen snoezen. Ochtends telkens weer door de wekker uit je slaap worden gehaald. Nu zitten. Uh, uh, uh, uh, nu. Uh, nee, nou, sorry, neem me niet na zitten is nu slaapgebrek, het nieuwe roken. Maar wie naar de cijfers kijkt, vraagt zich af, luisteren we niet? Zijn we hardleers of is er iets anders aan de hand? En hoe zit het dan met sommige leiders uit de politiek en het bedrijfsleven... die claimen met slechts een paar uur slaap toe te kunnen? Els van der Helm studeerde neurowetenschappen... aan de Berkeley Universiteit in Californië... en promoveerde op het effect van slaap op het geheugen stemmingen en emoties... en is tegenwoordig ook slaapconsultant. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt u er zelf eigenlijk niet doodmoe van om de hele dag te praten over slaap? Nou, je denkt soms wel eens van, nou, weten we het nu niet allemaal. Kunnen we niet allemaal goed slapen? Maar ja, helaas tot een uh, langzaam proces. Dat was natuurlijk ook zo met meer sporten en gezonder eten. Ja. Daar gaan we al een paar jaren overheen. Wanneer hebt u voor het laatst echt afschuwelijk geslapen? Nou, ik kwam vorige week terug uit Amerika. En toen moest ik uh, s'nachts in het vliegtuig. En toen heb ik twee uurtjes geslapen En dat vond ik behoorlijk uh, naar. Bent ja. u een ochtend of een avondmens? Ochtend. Komt dat even goed uit, want we zitten in de ochtend. Welkom bij 1 op 1. Is er eigenlijk wel sprake van een groot maatschappelijk probleem... als 80% van de bevolking gewoon goed slaapt? Nou, ik denk niet dat 80% van de bevolking zo goed slaapt. Uh, ik ben natuurlijk altijd met mensen in gesprek hierover. Ja. En ik kan bijna bij iedereen dingen aanwijzen waarvan ik denk... Hey, dat kan toch wel beter. Maar toch uit die cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... blijkt vandaag dat slechts 1 op de 5 Nederlanders... het is nog altijd 20%, maar toch uh, niet goed slaapt. En de rest dus wel. Nou, je hebt aan de ene kant slaap je goed en, en zeg je zelf dat je wel of niet goed slaapt. Maar aan de andere kant heb je, slaap je eigenlijk wel genoeg. En heel veel mensen weten niet hoeveel genoeg is of hoe je je moet voelen als je genoeg hebt geslapen. Ja. Kan het zijn dat u meer slaap nodig hebt dan ik? Dat kan, ja, absoluut. Hoeveel hebt u nodig? Mm, acht, acht en een half. En als ik nou zeg dat vijf, zes uur genoeg is? Nou, dan zou ik wel een paar andere vragen stellen om erachter te komen of dat wel echt zo is. Heb je een alarm nodig om wakker te worden? Nee, ik word altijd voor de wekker wakker. Oké, okay, en slaap je in het weekend meer dan door de week? Uh, soms, niet altijd. Oké, okay, en hoe voel je je overdag rond twee uur middags? Prima. Nou ja, misschien heb je dan gewoon genoeg. Dat zou kunnen. Je <laughs> zit al wel een hele kleine groep van ongeveer 1% van de bevolking... die inderdaad met zes uur of minder toe kan. Ja. Maar het kan. Het kan. Hoeveel heeft de gemiddeld mens aan slaap nodig? De meeste mensen zitten tussen de zeven en negen uur. En gemiddeld is het echt acht uur. Ja. En als die wereldleiders nou zeggen... ik heb aan drie of vier uur slaap genoeg? Ja, dat hoor ik natuurlijk heel vaak. We werken met heel veel drukke professionals... die allemaal denken dat al die leiders maar een paar uur slapen. Mm -hmm. um, dat is echt niet waar. Nou, Trump zegt um, dus... drie uur te slapen. Ja, kijk, natuurlijk zijn er een paar mensen op de wereld die echt zo weinig uh, hoeven te slapen. Dat zei ik al ongeveer 1%. Ja. En natuurlijk, ja, die hebben ook meer tijd iedere dag dan een ander. Dus ik denk ook dat je dan net iets hogere kans hebt om, om hoog te eindigen. Maar er is net een onderzoek geweest van de Harvard Business Review... waaruit komt um, dat leiders eigenlijk meer slapen dan de mensen onder hun. En dat ja. dat niet is sinds ze een leidinggevende functie hebben. Maar doordat ze altijd goed hebben geslapen... hebben ze een hogere kans om in die leidinggevende functie te komen. dus ja. het is juist anders slaap je een weg naar de top. Tegelijkertijd, Winston Churchill sliep heel weinig... en dan ook nog op pillen. en deed wel af en toe een dutje tussendoor. Richard Branson, uh, die we kennen als topman uit uh, het uh, bedrijfsleven... maximaal zes uur. Siegmund Freud, maximaal zes uur. Trump noemde ik al drie uur. Voltaire, vier uur. Margaret Thatcher, vier uur. Mariah Carey, vijftien uur. Als je die soms ziet optreden, dan denk je... doe er nog maar negen uur bij. Maar... Um, uh, is, is dat dan wel zo uniform op, uh, over mensen te zeggen? Nou ja, nu, nu geef je dat lijstje. Maar ik kan ook een ander lijstje geven van Bill Gates, Jeff Bezos, Ariana Huffington. Hele succesvolle mensen die juist naar voren komen en zeggen... ik slaap echt acht uur en daardoor functioneer ik beter. Ja, met andere woorden. Met andere woorden, die mensen zijn zo lang op een voetstuk gezet. En er zijn ook mensen die daar zo over opscheppen... terwijl ze eigenlijk veel meer slapen. En die cultuur verandert nu. Het is nu veel meer acceptabel om te zeggen... hé, hey, ik heb acht uur slaap nodig. En het is nu eigenlijk meer een soort van statussymbool... als je die acht uur slaap kan krijgen. Ja. Dus ik denk dat het goed is dat we daarin veranderen... en iemand niet meer applaudisseren als ze zeggen... Oh, ik heb maar vier uur nodig. Want het is vaak echt onzin. Hoe weet je eigenlijk of je genoeg slaapt? Nou, die twee vragen die ik net al aan jou stelde. Heb je een alarm nodig om wakker te worden? Dan slaap je niet genoeg. Um, slaap je in het weekend meer dan door de week? Dan geeft dat ook aan dat je eigenlijk door de week te weinig slaapt. Ja. Um, maar ook hoe voel je je overdag? En, en wat heb je nodig om energiek te blijven overdag? Als je vijf koppen koffie nodig hebt... Ja, dan geeft dat al aan dat je niet uit jezelf genoeg energie hebt. En dat je dat eigenlijk probeert te compenseren... met of koffie of met stress, deadlines. Um, terwijl als je... Laten we zeggen twee uur s middags even ontspannen ergens zit en even niks doet. Hoe voel je dan? Heb je dan het idee van nou ik kan nu zo in slaap vallen? Ja. Ja, dat is eigenlijk wel een teken dat je niet genoeg krijgt. Moet je aan één stuk door genoeg slapen of kun je dat ook spreiden over de dag? Nou, het is zeker wel uh, aan te raden om eigenlijk één lang stuk s nachts te slapen. En als het dan niet lukt om dan genoeg te krijgen, dan kan zeker een middagdutje helpen. Ja. Um, maar ik krijg wel eens vragen over, moet ik vier keer anderhalf uur slapen of dat soort vragen. Nou ja. Nee, absoluut niet. Nee, nou ja, ik vraag het omdat Da Vinci, Leonardo Da Vinci, die sliep elke vier uur twintig minuten. Ja dat, ja, dat soort mythes. Um, ja. ik, ik, ik, deze vragen komen altijd weer terug. Het is echt heel grappig hoe deze dingen maar blijven doorleven. Nou ja, ja. Maar het is echt het slechtste idee ever als je goed wilt slapen. Je hebt namelijk een biologische klok. En ja. die klok die wil echt dat je s'nachts... Slaap. Die doet er eigenlijk alles aan om jou s'nachts te laten slapen. De rest ja. van je lichaam is daar ook op ingesteld. Ja. Dus als je dan s'nachts wakker bent en heel veel licht krijgt of gaat eten... Ja, dan heeft dat allemaal negatieve effecten. Hebben mannen meer slaap nodig dan vrouwen of andersom? Of is dat gelijk? Uh, het is net iets andersom. Vrouwen hebben ongeveer 20 minuten meer nodig dan mannen. Waarom? gemiddeld. Dat weten we niet. Nee? Nee. Is het beter om alleen te slapen of in gezelschap? Uh, dat hangt ervan af. Uh, het is eigenlijk maar net wat je meer gewend bent. Daar is niet één regel dat het één beter is dan het ander. Als je gewend bent om altijd met een partner te slapen... dan is het vaak moeilijker als je ineens alleen bent. Uh, en hetzelfde andersom. Ja, het is ook een kwestie van gewenning. Waar bent u? Morgen ben ja. van je Af vandaag hebben we weer lunch vanaf half twaalf. Dus mocht je trek hebben... Zijn een goede lunch. Sorry, ik, ik zit in een kantoorgebouw. Lunch ben, vanaf half twaalf. Nee, over de lunch. Ja. Lunch vanaf. Hoe, hoe laat zijn ze daarop gestaan? Nou, blijkbaar op tijd. Nou goed, u wij moeten nog eventjes wachten. Het is, het is tien over tien of half twaalf. Dus als mensen daar ik willen eten, moeten ze wachten. Ja, maar blijf nog even luisteren, zou ik zeggen. God, dat gebeurt ook niet elke dag. Um, nee. nee um, als we nou constateren, want u zegt net zelf... ik geloof die cijfers eigenlijk niet zo, hè, van 1 op de 5 Nederlanders. Nee, ik denk dat als je de vraag stelt aan iemand... heb je zelf een probleem, dan geloof ik het. Maar als een ander deskundige ernaar zou kijken... Van, slaap je eigenlijk wel genoeg, dan zullen het er veel meer zijn. Dat zie ik zelf ook met onze eigen cliënten. Waarom slapen we dan niet meer? Ja, goede vraag. Ik denk dat er tegenwoordig gewoon dat er veel meer afleidingen zijn. Um, ten eerste de, de smartphone. Ja, als die er niet was geweest, dan zou slaap al zoveel beter zijn. Want wat je nu eigenlijk hebt, is dat je ten eerste overdag gewend bent aan constante uh, stimulatie. Waardoor we ons eigenlijk nooit meer vervelen overdag. En s'avonds, ja, dan moet je eigenlijk een beetje gaan vervelen om slaperig te worden. Maar dat is niet leuk. En het is nu zo makkelijk om je dan ook niet meer te vervelen en nog heel erg lang om filmpjes te kijken of met iemand te chatten. En dat is echt precies wat je niet s'avonds avonds moet doen. Maar die verleiding die is zo groot... en we zijn er nu zo aan gewend... ja dat is gewoon heel erg lastig voor heel veel mensen. En als het niet werk is, dan is het wel voor privé. Ja, en als, als we die dingen nou gewoon wegleggen op tijd... laten we zeggen een uur voordat we gaan slapen... zou het dan, dan beter zijn? Al, ja, al heel veel beter. Maar dat is toch al vrij vaak in het nieuws geweest. Waarom doen we dat dan niet? Omdat het echt... De verslaving is. Je krijgt dopamine... als je een bliepje van je telefoon krijgt... of weer je e-mail opent. En daar zijn we helemaal op ingesteld. Meer dopamine voor onze hersenen. Dus dat is echt heel erg lastig om, uh, om af te leren. En ik denk dat dat ook alleen maar werkt... als je je beter beseft van... hé, hey, wat zijn eigenlijk de effecten van niet genoeg slapen? Dan moet je wel eerst helemaal van overtuigd zijn... voordat je denkt... oké, okay, misschien ga ik dan nu ook iets veranderen... in mijn avond, zodat ik ook daadwerkelijk beter slaap. En dan zie ik ook de effecten van beter slapen. Maar dat moet wel kunnen, want als een werkgever nog een antwoord op een mailtje verwacht. En dat komt om half elf s'avonds binnen. Nou ja, daar werken wij dus juist aan. We werken veel met bedrijven om ook te zorgen... dat leidinggevenden... Um, beseffen van wat voor effect heeft dat... als jij s'avonds om half elf nog een antwoord verwacht. Ja. En als je dan een antwoord verwacht... dan zul je het eigenlijk bekopen de volgende dag... in een daling van de productiviteit van je werknemer. Dus wil je wel s'avonds dan nog een antwoord. Ja. Maar goed, tegelijkertijd zijn die werkgevers... juist degene die het meeste slapen... als ik al die onderzoeken zo bestudeer. Ja, dat klopt. Als je goed slaapt, dan, uh, dan kom je aan de top. En verwachten ze dat dan niet van hun medewerkers? Nou ja, je, je ziet daar natuurlijk... Um uh, dat veel, ook veel leidinggevenden niet per se goed slapen. Um, waar zeker ook nog een verandering plaats moet geven. Misschien dat ze helemaal aan de top goed slapen... maar heel veel mensen in het bedrijfsleven slapen niet goed genoeg. En beseffen ook niet wat voor impact dat heeft eigenlijk op hun eigen bedrijf. Dus soms wordt slaap nog gezien als... oh ja, laten we iets doen aan de gezondheid van onze werknemers. Of het is een soort van leuke perk, een extraatje voor ze. Mm. Maar als mensen beginnen te beseffen van... hé, hey, als onze werknemers niet goed slapen... dan hebben we eigenlijk minder winst. Want onze kosten gaan omhoog, de productiviteit gaat naar beneden... Ja. creativiteit gaat naar beneden. Ja. En als, als dat duidelijk is, ja, dan wordt het veel meer een prioriteit in het bedrijf... en dan is het ook gemakkelijker om de cultuur te veranderen. Is daar nog veel werk te verzetten? Ja, enorm veel. Er zijn nog maar zo weinig bedrijven die hier echt actief mee bezig zijn. Het begint zeker steeds meer te komen. Ja. Um, maar dat staat echt nog in de kinderschoenen. Hebt u televisie in de slaapkamer zelf? Nee. Neemt u uw tablet mee in de slaapkamer? Nee. Een smartphone? Nee. Is er wel licht in die slaapkamer? Ja. <laughs> het gaat wel uit s'nachts, maar er is wel licht. Ja, zou zou een beetje gevaarlijk zijn. <laughs> ja, zware gordijnen. Er komt geen daglicht binnen. Klopt, inderdaad. Van die mooie blackout-curtains. Helemaal donker. Ja. Uh, ik, stel, ik vraag het omdat uh, ik begrijp dat je in de slaapkamer eigenlijk alleen maar zou moeten slapen. Oh nou ja, vooral zou moeten eh. slapen. Slapen en seks hebben, klopt. Alleen in de slaapkamer? Het slapen, ja. ja. <laughs> Goed. <laughs> ja, en dat doen we dus te weinig. Ja, klopt. Slapen oudere mensen minder dan jongere mensen? Vaak wel, maar niet omdat ze minder nodig hebben... maar omdat er meer problemen zijn naarmate we ouder worden met slaap. Ten eerste is het moeilijker om de type slaap vast te houden. Dus zodra we ouder worden... krijgen we eigenlijk al steeds minder van die type slaap. Maar je ziet natuurlijk ook meer chronische ziektes bij ouderen... waardoor ze misschien medicatie nemen die een impact heeft op hun slaap. Ze hebben meer pijn, wat een impact heeft op hun slaap. Uh, maar wat je eigenlijk ook wil hebben voor een goede nachtrust is dat je overdag heel actief bent, dat je veel buiten komt, overdag veel fel licht krijgt. En als je denkt aan echt ouderen die misschien overdag in een, in een huis zitten, ja, die komen vaak niet meer veel buiten. En dat heeft al een enorme impact op het uh, slaap ja. Dus je wil echt zorgen dat je overdag ja, actief blijft, interactie hebt, niet overdag gaat slapen, maar juist alleen maar s'nachts blijft slapen. Ja, um... Eigenlijk is het vrij simpel dus. En als je logisch nadenkt, zijn de oplossingen dus voorhanden. Namelijk laat al die elektronica uit je slaapkamer. Verduister hem goed. Zorg voor voldoende uren slaap. Hou in de gaten of je door de wekker wakker wordt... of uh, vanzelf van tevoren. Uh, en als dat niet het geval is, moet je gewoon eerder naar bed. Ja, Klopt. Ik grap ook altijd dat het geen rocket science is wat we uitleggen. Um, het moeilijke is alleen die gedragsverandering. Hoe zorg je ervoor dat mensen echt gemotiveerd zijn en gemotiveerd blijven. Dus dat je het niet één week doet of een blauwe maandag. Maar dat je, je daar echt aan vasthoudt. En dan helpt het als mensen om je heen daar ook mee bezig zijn. Dus als je leidinggeven of je collega of je partner um, eigenlijk met jou meedoet. Ja. Dit echt in je eentje oplossen ja, is, is best lastig. En als je nou nachtdiensten draait... Ja, daar is geen, goed, geen goede oplossing voor. Nachtdiensten blijven iets onnatuurlijks... en iets wat je, ja, waar je lichaam niet op in is gesteld. Um, als je echt een extreem avondpersoon bent... dan kan je er eigenlijk makkelijker mee omgaan um, dan anderen. Dus er zijn zeker mensen die zeggen... nou, voor mij is het niet zo erg als voor bijvoorbeeld echt een ochtendpersoon. Um, maar het blijft ongezond, helaas. Ja, uh, En is er iets wat in je bioritme sluipt... als je geregeld uh, onregelmatig slaapt en op onregelmatige tijden slaapt... of dat je jarenlang in het holst van de nacht hebt moeten opstaan? Ja, um, daar is weinig echt onderzoek over... van hey, wat zijn nou precies de langetermijn-effecten daarvan. Ik bedoel, we weten dat je een volgende kans hebt op kanker bijvoorbeeld. Maar of ook echt je slaapwaakritme nou eigenlijk voor altijd verstoord is... dat weten we niet. Maar um, slapen is natuurlijk ook iets wat je, ja, wat je moet leren, een gewoonte. En als dat zo, slecht, zo lang zo slecht is geweest... Ja, dan vereist dat best wel een grote switch. En ik hoor heel vaak inderdaad van mensen die dat heel lang hebben gedaan... dat ze ook nadat de nachtdiensten weggingen... daar nog steeds uh, moeite mee hebben... Yeah. Wat je, wat je bijvoorbeeld ook ziet... is dat jongeren kunnen gemakkelijker omgaan met nachtdiensten... dan naarmate we ouder worden. Dus onze biologische klok is iets flexibeler als we jonger zijn... Ja. dan dat we ouder worden. Nou, Ik kan uit eigen ervaring zeggen... ik heb jarenlang een televisieprogramma... S ochtends vroeg gepresenteerd, Goedemorgen Nederland. Daarvoor mm -hmm. moest ik om vier uur op. Uh, ik was vaak tot s'avonds laat nog bezig. En nog altijd word ik om half vier wakker, elke nacht. Wauw. Ja, nou ja, dit is inderdaad zo'n voorbeeld dat dat dus toch door blijft gaan. Uh, ja. Vanuit de wetenschap weten we daar nog weinig van. Maar ik hoor die anekdotes inderdaad heel vaak. Ja, er zijn ook mensen met jonge kinderen die zeggen... dit komt nooit meer goed. Ja, nou ik denk ook wel dat, uh, dat slaap bij, bij kinderen een groot onderwerp is. Waar, um, ja, waar nog heel veel verbeterd kan worden. Um, een, een baby uh, moet ook leren slapen. En daar is eigenlijk ook nog heel weinig aandacht voor bij, bij jonge ouders. Van hoe zorg je er eigenlijk voor dat je je baby zo goed mogelijk traint uh, in het slapen. Zodat jij zelf ook beter kan slapen. Dus ik denk dat daar ook nog een hele slag te maken is. Ja. Uh, tuurlijk, het blijft lastig. Maar een baby kinderen moet ook altijd worden vervoed. Wel, uh, en een baby krijgt ja. op een gegeven moment last van krampjes. En uh, ja, dan zijn ze allemaal wakker s'nachts. En dan loop je als ouder halve nachten met die baby op je schouder rond. Ja, absoluut. Maar ik zeg alleen maar daar, daarvan nog wel een slag te maken. Ik zeg niet dat het perfect is als er een baby komt, helaas. Um, maar er is wel een verschil dat het, uh, ja, in, in hoe erg het is. En, uh, en ik denk dat daar uh, ook eigenlijk nog heel veel uh, kennis mist bij mensen. Die, die eigenlijk veel meer overgedragen zou moeten worden. Zodat ja, ook meteen kinderen beter leren om te slapen. Want je ziet ook dat als, als een baby niet goed leert om te slapen. Dat hij ook een verhoogde kans heeft om later slaapproblemen te hebben. Ja. Nou traint u het bedrijfsleven uh, en met name ook de top van het bedrijfsleven... als ik het goed heb begrepen. U hebt een gratis ja. app in het leven geroepen. Uh, als iemand nou uh, een slaapstoornis heeft en die komt bij u... wat mm -hmm. doet u dan met zo iemand? Nou, dat hangt ervan af. Als het insomnia is, dus als je problemen hebt met in slaap vallen, met doorslapen of met te vroeg wakker worden, um, dan helpen we je daarmee uh, in onze app of in onze sessies. Ja, wat je dan eigenlijk toepast, dat heet uh, cognitieve gedragstherapie voor insomnia. En wat je daarbij doet, is eigenlijk een aantal dingen. Aan de ene kant werk je heel erg aan uh, bijvoorbeeld de slaapkamer en de associaties die je hebt op het moment dat je je slaapkamer binnenkomt. Wat, wat is de goede uh, associatie? Je moet eigenlijk alleen maar denken aan slaap. Maar wat je ziet is dat zodra je vaak slaapproblemen hebt... dan loop je een slaapkamer binnen en dan denk je... Oh, als het vanavond maar weer goed gaat... als ik maar weer niet heel lang wakker lig. En dat komt doordat je al zo vaak gefrustreerd wakker hebt gelegen in bed... dat je hersenen het bed, ja eigenlijk daarmee beginnen te associëren. Het is een negatieve associatie en dat alleen al creëert dan weer stress. En stress zorgt ervoor dat je niet kan slapen of wakker blijft. Um, dus je werkt eigenlijk aan de ene kant heel erg aan de juiste associaties. Um, dus inderdaad niet die telefoon in de slaapkamer. Maar ook niet uh, overdag allemaal telefoontjes gaan, gaan plegen in de slaapkamer. Hou echt die slaapkamer alleen maar voor slaap. Ja. Um, en dan, en dan uh, heeft iemand dat allemaal gedaan en dan komt hij nog altijd niet in slaap. En dan? Nou, het tweede is dat je eigenlijk ook gaat werken bij zo iemand aan um, de perceptie van slapende verwachting. Um, want soms zit het daar ook verkeerd. Dat iemand verwacht van ik wil naar bed en dan wil ik gewoon acht uur buiten bewustzijn zijn en wakker worden. En dan alleen maar noem ik het een goede nachtslaap, slaap. Terwijl dat eigenlijk geen realistische verwachting is. Iemand tussen de 40 en 50 jaar oud bijvoorbeeld wordt gemiddeld drie, vier keer wakker per nacht. En dat is ja. heel normaal. Ja. Um, dus je werkt er ook aan van hé, hey, wat verwacht je eigenlijk van slaap? Maar ook wat zijn je gedachten? Dus op het moment dat je s'nachts wakker wordt, denk je dan meteen, oh morgen wordt echt een drama. Ja, dan begin je meteen weer stresshormonen aan te maken. Dus eigenlijk probeer je mensen weerbaarder te maken en te leren van, hé, hey, na nou één slechte nacht slaap komt het echt wel goed de volgende dag. Um, en dit is niet meteen het einde van de wereld. Nou ja, dan moet je geen last hebben van allerlei persoonlijke problemen, financiële problemen, dingen waar mensen van wakker liggen, toch? Nou kijk, iedereen heeft natuurlijk stress overdag. En dat gaan we ook niet uh, veranderen. Dat is nou eenmaal zo. Maar het gaat erom dat je s'nachts of s avonds eigenlijk al. Dat je daar afstand van van ja, leert te creëren. Dus ja. dat, je, dat je echt zegt van... hé, hey, daar ga ik overdag over nadenken en over piekeren. Um, maar s'avonds maak ik echt een switch. En dan ga ik bezig met slapen. En laat ik, die, laat ik de boel de boel, om maar even zo te zeggen. Ja. Dus daar werk je ook heel erg aan. Dus die, die stress, die hoeft niet per se weg. Um, maar je moet beter leren daarmee om te gaan. En het weg te zetten. En er dan niet, ja, maar over te blijven malen s'nachts. U hoort een telefoon. Tijd voor Dries Roefink, koning van de nacht. Zou je kunnen zeggen, want jij treedt natuurlijk, Dries, vaak op als uh, uh, andere mensen naar bed gaan zo'n beetje. Ja, dat kun je wel zeggen, Sven. Goedemorgen. Morgen. Ik heb uh, vijf uurtjes geslapen gisteravond. Uh, nou ja, dat is eigenlijk normaal voor mij. Ik doe ook wel vaak uh, vier uur. En dan zeg ik eerlijk dat ik middags wel eens uh, rond een uur of vier... al is het maar een half uurtje zo'n power napje neem. En dat, uh, dat redt me dan weer uh, door de dag heen. Ik heb gisteren opgetreden in een Grieks restaurant in Den Haag. Daar moest ik na afloop nog 200 borden stuk gooien. Dat is een traditie <laughs> daar. En uh, ik kijk de hele week al eigenlijk. S morgens vanaf 7 uur. Dat wil ik niet missen. Na Goedemorgen Nederland. van WNL op Nederland 1. Want dat wordt, programma dat wordt uh, deze week gepresenteerd... door allerlei uh, leiders van politieke partijen. Ja. En dat levert soms uh, echt leuke televisie op. Henk Krol deed het van de week fantastisch. En uh, Lilian ze ...deed het ook op charmante wijze. Gisteren was Pechtold aan de beurt... ...maar die kon weer vertrekken vanwege die grote stroomstoring in Hilversum. Hè? Ja, klopt. Ja, hoop, en vanmorgen was, dus, ja, vanmorgen was dus Geert Wilders aan de beurt. Nou, dat leverde natuurlijk weer een hilarische beelden op. Wilders zijn haar zat nog iets hoger dan normaal, zag ik. Ja. En hij bleef dus gewoon in zijn bekende spreekstijl en tempo presenteren... ...en ik moest toch wel even lachen toen ik Wilders op zijn manier hoorde zeggen, Sven dat het vandaag Nationale Pannenkoekendag is. En dat Piet Paulus maar vanmiddag een uh, sneeuwstorm voorspelde. En toen sloot hij af met... Uh, Oké, okay, beste kijkers, dan gaan we nu naar het vreselijke NOS-journaal kijken. Gepresenteerd door de aardige mevrouw Astrid Kersenboom. En maandag wordt dit programma gepresenteerd door de leider van het CDA... Uh, Buma. En daar wens ik u als kijker veel sterkte bij. Dat was Wilders vanmorgen. Maar, Sven, bij slaapproblemen... Nee. ...dan denk ik meer aan mijn vriend Arie van Dijk. Arie had een café recht tegenover het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ja. En Arie leed aan die mysterieuze slaapziekte, narcolepsie. Ja. En dan val je dus zomaar op de gekste momenten in slaap. En uh, ja, Arie was vanaf 7 uur s morgens in zijn café aan het werk. Ja. Achter de bar of in de keuken. En zolang hij nou maar in beweging bleef, dan ging dat goed... Maar als hij vijf minuten ging zitten... Ja, dan viel hij dus als een blok in slaap. Ja. En we hebben daar uh, ja, wel vreselijk om gelachen... maar dat was voor hem heel vervelend. Ja. Want zo ging hij ook een keer naar een vergadering... Ja. van Horeca Nederland in Krasnopolski. Ja. En ik zei hem van tevoren als zegt. Ari, uh, is dat wel iets voor jou? Maar ja. goed, het was belangrijk voor zijn zaak. Hij moest en zou daar naartoe gaan. Ja. Hij zat keurig op rij heen. Ja. Hij heeft daar nog net... De opening van de voorzitter gehoord. En toen viel hij dus als een blok in slaap op die rij 1. En hij zat te snurken. Yeah. Die voorzitter die zag dat ook. Yeah. En die riep op een gegeven moment net iets harder door de microfoon. Yeah. En dan geef ik hierbij het woord aan de heer van Dijk op yeah. rij 1 over deze kwestie. Yeah. Nou ja, Arie ah, die is krok wakker. Die wist totaal niet meer uh, waar hij was. Dus dat heb je en, ook sorry. nog, dat soort, uh, dat soort vormen van uh, slaapziekte, zou ik maar zeggen. Dries, met het oog op de tijd, dankjewel. Goed weekend. Uh, even nog naar uh, Els van der Helm. Zo'n slaapziekte, kun je daar ook iets aan doen? Nee, dan sturen we iemand echt door naar een neuroloog. Goed. En als je nou naast een notoren snurker ligt? Ja, dan zou ik toch echt de snurker uh, eerst naar de huisarts sturen... om te kijken of daar niet iets aan gedaan kan worden. Ja. Uh, en anders in ieder geval oordopjes... Goed, ik hoop dat uw partner niet snurkt. Ik eh, dank u zeer voor uw tijd en de uitleg nee. bij de slaapproblemen. Hartelijk dank. Uh, tot zover, één op één. Dames en heren, zometeen de Nieuws BV. Maandag melden wij ons weer met een nieuwe gast. Voor straks gezond slapen en morgen lekker op. Zijn Sonja Barendt altijd goed weekend? Sven, ja, uh, Sven. Ja, ja, je had het misschien niet achter me gezocht, maar uh, ik heb bij de Smeres gesolliciteerd. Want uh, ze zochten een gast die uh, s'nachts jonge meiden pakt. Vertel. Caro en CRV. NPO Radio 1. Goedemiddag, mevrouw Aibagawa. Het is een verhaal over een onmogelijke romance. Een goedemiddag, meneer Dommeburger. zijn lijkt eenvoudig, maar dat is het niet.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 Naast een APK direct een onderhoudsbeurt voor uw ketel. Kijk op veenstra.com